Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een middel dat besmette mensen kregen toen we echt net in de coronapandemie zaten... blijkt meer kwaad dan goed te hebben gedaan. Uit een berekening van de Volkskrant blijkt dat enkele honderden Nederlanders... aan de bijwerkingen van hydroxychloroquine zijn overleden... Maar ja, ziekenhuizen hadden gewoon weinig keus toen corona ineens uitbrak, zegt deze arts. Nou, in de eerste golf hadden we geen enkel geneesmiddel waarvan bewezen was dat het effectief was tegen het virus. Van hydroxychloroquine waren wat gegevens uit het laboratorium dat het het virus zou kunnen remmen. En dat was de reden dat dit middel wereldwijd op grote schaal gebruikt is. Een paar maanden later stopten ze ermee na slechte onderzoeksresultaten. Ook in andere landen zouden er mensen aan overleden zijn... Een laborant van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden heeft zijn eigen zaad gebruikt om vrouwen zwanger te maken. Zo'n 40 jaar geleden heeft hij daar 11 kinderen mee verwekt, meldt Omroep West. Mogelijk zijn het er nog meer, dat moet nog worden onderzocht. De man had ook een erfelijke aandoening die hij heeft overgedragen. Welke is niet duidelijk, maar het is niet levensbedreigend. En het is chaos in de grootste stad van Ecuador. Gisteren bestormden criminelen een live tv-uitzending. en Nu zijn drugsbendes ook in de stad aan het vechten met de politie. Er wordt geschoten en geplunderd. Het geweld is opgeleid nadat een beruchte bendeleider in Ecuador uit de gevangenis is ontsnapt. En de meeste mensen hebben vandaag een muts op en handschoenen aan. Maar in Lelystad doen ze het ietsje anders. Een fanatieke groep zwemmers duikt daar ook met deze temperaturen het ijskoude water in. Het is een kick en um, het overwinningsgevoel het geeft gewoon mega veel energie. Het is gewoon heerlijk. Als je het hebt gedaan, dan is het geweldig. Blijf een beetje bij het stijger dan, hè? Nou, en hoe was het? Het was heerlijk, ja. ja. Mijn handen zijn nu wel lekker aan het tintelen. Het is echt lekker. <lacht> een warme handdoek. Ja, heerlijk. En snel weer warm worden hoor. Ja. Ja, hoe lang blijven ze er dan in? Ja, twee minuten, veel langer is niet verstandig. En het weer nog opnieuw een koude dag met veel zon. En nu nog overal een paar graden onder nul. En vanmiddag wordt het ook niet echt veel warmer. Er staat opnieuw een frisse wind. Pak je dus warm in als je de deur uit moet. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ADB. Er staan een paar wat langere files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Afkouden en Knopend Amstel 4 km met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. A 10, de Ring van Amsterdam, tussen Zeeburg en Amsterdam, buiten Veldert. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Zaaien, je, wil je, wil je, waaien. Duif is hier om de week door te zaaien.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 To hear that He left you that way I could have told you He was much older So much older Than you So much older Ja, het kan zomaar het beste zijn wat je overkomt. Kennen jullie mevrouw De Bruin? Mrs. Brown? Die heeft een dochterluisteraars. Ja... Een uh, hoop dames zegt dat waarschijnlijk niks. Die zeggen: Ja, ik heb liever een mooie kerel. Maar. Mrs. Brown, she's got a lovely daughter. Ja, yeah. hè? Yeah. Wordt voorgeadploatiseerd, wordt voor die dochter. Dat dacht ik. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something there. Now she's made it clear enough, it ain't no good to part. She wants to return those things I bought her, tell her she can keep them just the same. Things have changed, she doesn't love me now, she's made it Leery no, it ain't no good to part Walking about Even in a crowd Well, you kick her out Makes a bloke feel so proud If she finds that I've been proud to see you Tell her that I'm well and feeling fine Oh, don't say she's broke my heart. I'd go down on my knees, but it's no good to find. In a even in a crowd, well, you pick her out. Makes a bloke feel so proud. She finds that I've been round to see you Tell her that I'm well and feeling fine Don't let her Don't say she's broke my heart I go down on my knees But it's no good to hide Mrs Brown, you've got a lovely daughter Same thing with English accent Mrs Brown Okay, American accent Mrs Brown, you've got a lovely daughter Mrs Brown, you've got a lovely daughter Mrs. Brown, you got a lovely daughter. Yeah. <laughs> Mooi meisje, hoor. Die uh, dochter van mevrouw de Bruin. Uh, nou, als je niet gelooft... dan moet je me maar een paar leugentjes vertellen. Daarbij word je ondersteund... door niemand minder dan... of niemand minder dan. Uh, uh, het zijn er een aantal. Fleetwood Mac. Tell me little lies. Sweet little lies. Ja, als het, het paradijselijke, maar uh, de helft zo uh, uh, fantastisch was als jij... Nou, dan... Ja, dan. Uh, de the in the corner. If Paradise was half as Nice... That you take me to Mooi als je geliefde dat tegen je zegt... ...dat het, het paradijs maakt. De helft zo uh, fijn was... ...als jij, dan koos ik toch... Uh, ...voor jou. Nou, dat is toch maar ja... Uh, ...dat is in ieder geval niet de hel. <laughs> ja, voor sommige, voor sommige paren is het wel de hel. Die gaan dan ook weer uit elkaar. Ja, dat, dat gebeurt gewoon. Het is gewoon uh, onontkoombaar. Ik denk, vraag... ...heel vaak terugluisteraars in de jaren zestig... ...toen er zoveel... Blues quality nog bestond... En ik ga speciaal voor... Uh, uh, nou, ik mag best wel zeggen... Uh, mijn vriendin, Beb is Ga ik uh, een prachtig nummer draaien... Van uh, Dromen... Uh, waaraan wij herinnerd worden... Dreams to Remember van Otis Redding. Bep, voor jou. I've got dreams... Dreams to remember... I've got dreams...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 See ya. Ja, dromen uh, waar je aan je herinnert wordt. Nou, we, hebben, we hebben allemaal van die dromen, toch, luisteraars? Er maar weinig mensen die nooit dromen. Droomt u elke nacht eigenlijk? Dan ben ik wel nieuwsgierig. Naar. Ja, maar je mag me ook wel even bellen. Dan moet je even het nummer opzoeken van Radio Zandvoort uh, op zfm.zandvoort.nl uh, of zfm.zandvoort.nl. Daar staat een telefoonnummer, dan mag je me bellen. Mag ik nog een verzoekje doen? Vind ik allemaal prima. We gaan straks uh, op het half uur. Uh, gaan we straks luisteren naar uh, niemand minder dan Harry Jekkers. Uh, die is naar Gibraltar geweest. Naar, dat, uh, naar die apenroods en zo. Daar heb je allerlei avonturen met zijn familie beleefd. Dat is natuurlijk uh, volop lachen met uh, onze vriend Harry Jekkers. Uh, zal ik nog een mooie draaien? Van Eva Cassidy. Danny Boy. Heel mooi. Luister. Oh Danny Boy ...was uh, onlangs uh, getuige van de optreden van de Nederpop Allstars... ...met drummer Luc de Bruin hier uit Zandvoort. En dat traden uh, Lois Lane trad daarop... ...en uh, die maakte een percentage van uh, Earth Fire van Jurnie Kaagman... ...en die hoort u live. Nostalgie. Lekker we houden bij Duifzaag de week door. Ik ga zo ook het uur doorzagen. En ik heb u beloofd, als Duif het uur doorzaagt... dan doet hij dat met, uh, met een conferentie. En uh, ik heb Harry Jekkers bereid gevonden... om uit de Haag even over te komen naar uh, Zandvoort... voor zijn conferentie vanaf Gibraltar. Mijn vriendin zei tegen mij in die mooie Spaanse sterrennacht... Harry, hoe gaat dat verhaal nou verder? Ik vind het wel aardig...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 Dan heb ik een conferentie gemaakt over iets waar ik een bloedhekel aan heb. En die conferentie krijgen jullie nu met z'n allen voor je plaat. <lacht> ja, ha, ha, ha, ha, ha, ha. wacht maar eventjes, wacht maar eventjes, jongen. Ik sta al een half uur aan mijn nek te zwetsen hier. Maar nu gaat het pas echt serieus. Bikkelhard onderuit de zak. Pas echt beginnen. Ja, ja, ja. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb een hekel. Een bloedhekel. Een vuile, vieze, vliegende vinkenteringhekel. <lacht> aan Donald Duck. <lacht> Hahaha, aan Donald Duck, ja! Zeg ik het nog verkeerd ook? Ik moet zeggen, aan DE Donald Duck! Want Donald Duck zelf is natuurlijk niks, mis mee. is wel een geinig eit. Beetje raar dat hij geen broek aan heb. Maar aan de andere kant, een eend met een broek aan, dat is ook geen porem. hè? Weet u wat ik wel gek vind over Donald Duck nog even dan? hè? Is het nooit opgevallen? we je zo'n mutsje op? Nooit gezien, zo'n mutsje. En zo'n jasje, maar Nood, een broek. Nood, never. Noot, Hij Gaat die vissen? hebt je opeens Lieslaarzen aan? Dat wel, dat wel. Gaat hij de bergen en heb je zo'n berenmutsje op? Nooit gezien? Maar altijd is er blote reet. Altijd! Behalve, en dat is zo absurd. Behalve als hij gaat zwemmen.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 Die roept over het hoofd van al die toeristen naar zijn vader. Duurt het nog lang, voor we bij die klote apen zijn. <lacht> en die vet krijgt de pleuris erin meteen, meteen, meteen. Die wordt meteen kwaad. Die laat ze enige dagje hieruit niet verzieken. En die zegt heel assertief tegen zijn zoontje, wat voor een apen? <lacht> en het gozertje schreeuwt keihard terug, klote apen. <lacht> en die vet voor Link, jongen, die begint gewoon tussen die toeristen door te roeien richting zoontje. Hij zegt, als jij dat nog één keer zegt dan, en die moeder zegt iemand een toffee. <lacht>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 Die vent, die zegt, uh, val de apen niet aan. <lacht> en dat zoontje zegt, bijna nou goed. Wie <lacht> zit op het ateneum, ken je dat hier? <lacht> wat een appertje was dat zijn. niet te geloven. Zeg. Die gaat zo heel pamantig bij dat bord staan dat zeikertje, zo met zo'n snuffert van, dan zal ik het die staartjes invergrijven. Die zegt, het betekent niet, val de apen aan, je weet niet eens wat Engels is, jongen, geit. Idioot, offensive toe die... zei: Je mag de apen niet beledigen. Dat staat er. En die vader zegt grippig, weet jij het weer beter? En dat grootje zegt, ja. En die vader zegt, wat ja. En dat grootje zegt heel zuigerig: ja, papa. En die vet, het stoom kwam uit zijn oren. Die werd leek jongen. Hij zegt: je houdt je bek tegen van anders. En die moeder zegt iemand een tof, heen. En de ze zegt, het weer een toffee. Mm -hmm. Ik wil nou wel een keer een droppie. Mm -hmm. En die vent wordt weer link, en zegt, dus ja, krijg je geen droppies. Je bent net zo goed als ik dat de droppies voor je zus zijn. want die toffees blijven achter de beugel plakken. Mm -hmm. En dan is het helemaal niet meer te verstaan.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 Die vader werd kwaad, die zegt, ik wil je de hele dag niet meer horen, zeikertje, niet over Spanje, niet over Engeland en zeker niet over klote apen. Die vader hebben het nog niet gezegd, of die krijgt knal een banaan tegen zijn harsen. <lacht> en dat jongen zegt, zie je nou dat gelijk heb, je mag de apen niet beledigen, dan gaan ze gooien. <lacht> die vet werd licht. die moeder roept nog één meer, Iemand het hoef, <lacht> En dat goosertje presteert het om te zeggen, papa niet, die heb al een banaan. <lacht>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 de bril schiet Van de Neus, komt tussen die apen terecht. Een van die apen zet die bril op. En zo, en ik eens een keer een aap... <middels> nou, dat was het. Uh... kan ik eindelijk eens vertellen waarom ze pleuren zeker aan de Donald Duck hebben. Ja, Harry Jekkers blijft een geweldige koffercorsier. Afkomstig natuurlijk uit Den Haag. Oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Ja, geweldig. Een groep uit Amsterdam, Ze noemen zich de bevoers. Ze maken muziek onder andere van de Ivy League. Ik zag zo ooit live in de, de Club Palermo in Haarlem... ...kromme elleboogsteeg, loopt van de Zeilstraat naar Haarlem... ...naar de Nieuwe Gielmarkt. Je uh, zit nu, laatst zat er een stalker op in de discotheek. Maar voorheen Palermo, Club Palermo... ...en er waren allemaal live-bandjes in de jaren... Uh, ...eind jaren 60, begin jaren 70, ...traden daar onderhand de buffoons op. En het klonk live, echt luisteraars... ...zoals ik zojuist op de CD liet horen, want het is echt fantastisch... Die jongens konden enorm goed close harmony zingen. en ja, Ik was ook wel fan van uh, dat soort repertoire, moet ik eerlijk bekennen. Als ik uh, uh, de zondagochtend vroeger uh, wakker werd luisteren, dan praat ik over een jochie van een jaar of... Uh, hoe oud was ik nou, 19? Uh, dan kwam ik beneden om een uur of half elf op zondagochtend. Want toen sliep ik nog wel eens uit. Tegenwoordig ben ik er altijd om zes uur uit. Want uh, ja, hoe ouder je wordt, hoe korter de... hoe korter de nacht is. Ik kom er bijna niet meer uit. Nee, maar ik heb echt maar, maar een uurtje, uh, vijf, zes uh, slaap nodig. En dan heb ik het weer gehad. Maar vroeger sliep ik uit tot half elf. Kwam ik beneden. Uh, ik woonde in Haarlem Zuidwest. In de Van het Hofstraat. Die, ligt, uh, die loopt parallel aan de spoorbaan uh, Haarlem-Den Haag, zeg maar. Haarlem-Leiden. Uh, Rotterdam ook, verderop. Uh, en en uh, dan kwam ik beneden en dan hoorde ik dit. En een hoop mensen zullen zeggen: ja, wie is dit nou? Dat is Katrina Valente, een, een razend populair zo in de jaren, eind jaren 50, jaren 60. En mijn vader uh, was daar ook fan van, mijn moeder ook trouwens hoor, want die luisterde veelvuldig naar dit soort muziek op de zondagmorgen. En later kwam Willem Duis met zijn uh, programma op zondagochtend, die ook allemaal van die mooie easy listening muziek draaide. Dus daar waren mijn ouders helemaal verslingerd aan. En ja, en ik werd daar ook een beetje door geïnfecteerd zeg maar door die muziek. En ik moet ook eerlijk bekennen dat ik het nog steeds, uh, als ik dat hoor, dan, naar uh, mij moet ik een beetje verdrietig weg naar het verleden. Moet je niet doen, daar Gewoon een beetje optimistisch blijven, Kom op. to me Joe Kokker, geweldig. Wat een uh, zanger was dat, en wat een apart stemgeluid had die man ook. Fantastisch om, om dat uh, ja, te beluisteren, zeg maar. Ik ga ook, ook nog een actueel werkje draaien. Het is weer een mooie, althans ik vind het een mooie, van The Family of the Year. En het nummer heet Hero.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 Het stileraam een heerlijke zonnige dag. Ik hoop dat ik vroeg u voor u vanmorgen luisteraars ook een beetje het zonnetje heb laten schijnen. Dat u een zonnig ontbijt heeft gehad. Uh, al was het nog donker dat u weer opstond. Uh, en dat u genoten heeft van de heerlijke muziek. En dan natuurlijk de conferences. We hebben lekker gelachen met elkaar. En dat gaan we volgende week woensdag weer doen. Want dan zuigt, of het dan zaagt. Ik zuig niet, maar ik zaag de week door. Ik heb jullie nooit naar rozentuin beloofd. Hè? Dat moet je niet zeggen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 Je Heb je nooit een uh, Rose Garden beloofd? Ik moet even mijn andere cd uh, even scherp zetten, luisteraars. Want uh, ja, we, we naderen uh, het eind uh, van de uitzending alweer. Uh, ik ga uh, eruit met u uh, uh. met een loving vol. Want het is nu nog uh, winter, maar straks krijgen we gewoon weer de Summer in the City. Als het goed is.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 Ja, luister als ik neem afscheid van voor nu. Jammer, ja, het gaat te snel, hè, die twee uurtjes. Dit was Duifzaag de Week Door. Ik ben de volgende week weer om, uh, om 8 uur. En natuurlijk op de dinsdagavond tussen 10 uur en 12 uur s'nachts. Tussen App en Vloet met easy Listening muziek. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat je het wel hebt vandaag. Het weer werkt mee het zonnetje is dus, uh, het is eigenlijk een klein beetje summer in de city. Dag allemaal. summer in the city